Zes uur. Willy Mandela is overleden. Ik zocht een uitspraak van Nelson en vond deze. Er is geen kwaad dat altijd duurt, en evenmin geen goed dat nooit eindigt. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 3 april. Op deze dag in 1892 werd het eerste Sunday-ijsje gedocumenteerd. U weet wel, zo'n ijsje overgoten met een saus zoals daar zijn. Vruchtensmaak, karamel of chocola. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen.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 De Keukenhof heeft dit paasweekend fors minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. Het waren er 80.000, bijna de helft minder. Dat kwam doordat het weer tegenviel. En Pasen viel dit jaar twee weken vroeger dan vorig jaar. En in Los Angeles heeft een 13-jarige jongen meer dan 12 uur vastgezeten in het riool. Hij speelde op een houten plank die boven de ingang lag. De plank brak doormidden, waardoor de jongen zo'n 8 meter naar beneden het stromend rioolwater inviel. Er werd meteen een grote hulpactie opgezet en 12 uur later werd de jongen dus gevonden. Dat dit heeft overleefd noemen Amerikaanse media een paaswonder. Het riool zit vol giftige gassen en het water stroomt er erg hard. Het weer tot slot. De dag begint bewolkt, maar droog. Later trekken vanuit het zuidwesten buien over het land, mogelijk met onweer. En het wordt tussen de 15 en lokaal 18 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend op Sint Maarten, want daar is het nog steeds niet gelukt om een nieuwe regering te vormen. En dat terwijl het eiland nog lang niet is opgekrabbeld van de schade veroorzaakt door orkaan Irma. Intussen kreeg Nederland ruzie met de zittende premier Marlin. In februari waren er verkiezingen, maar het is de partijen dus nog steeds niet gelukt om een coalitie te vormen. Contact met onze correspondent Dick Draaier. Dick, de parlementsleden zijn gisteren wel officieel beëdigd, maar het parlement is nog niet bijeen geweest. Waarom niet? Ja, uh, Jurgen, dat weten we eigenlijk niet. Het is uh, hoogst ongebruikelijk, moet ik zeggen. Boze stemmen op het eiland die beweren dat men vergeten was... dat het gisteren tweede paasdag was. Maar uh, ja, ik hou erop dat de formering van die nieuwe regeringsploeg... erg moeizaam loopt, uh, erg moeizaam gaat op dit moment. En uh, dat er nu druk wordt overlegd welke poppetjes mee mogen doen. En die poppetjes kunnen dan niet vergaderen met elkaar. Uh, poppetjes in de, in de Caribische politiek dat zijn wel erg belangrijk. Dus de discussie wie wat krijgt, ja, die is er eigenlijk altijd eerder dan de overheid instemming over wat er moet gebeuren in het land. Ja, maar je zou zeggen dat ze toch wel wat anders aan hun hoofd hebben... na die orkaan, het eiland ligt nog uh, ja, zo goed als in puin... Uh, en dan dit soort politieke spelletjes... Ja, het is, uh, het is wel opmerkelijk. Uh, de verkiezingsuitslag, moet ik er wel bij zeggen... die helpt ook niet zo, hoor. Er zijn weinig mogelijkheden om een nieuwe coalitie te smeden. In ieder geval heeft de gouverneur gisteren bij het inzweren... de parlementsleden op het hart gedrukt... om de wederopbouw na Orkaan Irma als belangrijkste taak op zich te nemen. Nou, dat poest dan blijkbaar gezegd. Tot nog toe heeft de politiek het eigenlijk af laten weten in die wederopbouw... ook al omdat het geld uit Nederland, die 550 miljoen euro... er nog steeds niet is. Nederland onderhandelt nog met de Wereldbank daarover... en ook de Tweede Kamer wil daar nog over vergaderen. Maar tot zolang is er nog geen cent die kant op gegaan. Nee, minister Blok van Buitenlandse Zaken is gisteren aangekomen op Sint Maarten. Hoe is de band tussen de huidige interimregering en Nederland? Nou, Die huidige ploeg is uh, bijna hetzelfde als de vermoedelijk nieuwe ploeg... Uh, die gaat aantreden, uh, enige tijd van nu. Theo Heiliger en Sarah Westcott, dat zijn de poppetjes uh, van de United Democrats. En die hebben dan nog één partij erbij nodig. Uh, de band met Sarah is eigenlijk altijd wel goed geweest. Hè? Ze was drie keer eerder al premier. Uh, maar die band met Theo Heiliger is niet zo goed. Nederland vertrouwt deze zakenman niet zo. Maar goed, het alternatief is erger voor Nederland. William Marlin namelijk... Uh, die premier was hè, tijdens de orkaan Irma. Ja, van hem moet Nederland eigenlijk helemaal niets weten. Dus Den Haag zal het met die club van Theo en Zara waarschijnlijk moeten doen. En uh, ik denk dat dat wel gaat lukken. Goed, nou ja, Blok zal ze ongetwijfeld uh, ontmoeten. Wat, wat gaat hij eigenlijk verder doen in het Caribisch gebied? Nou ja, behalve over de orkaan Irma... en de gevolgen daarvan voor Sint Maarten en de wederopbouw... Uh, gaat hij... Donderdag praten uh, met Sint Maarten, Aruba en Curaçao in Willemstad... over, uh, ja, over Venezuela, hè, de zorgontwikkelingen in buurland Venezuela... en de gevolgen voor Aruba en Curaçao... als veel Venezolanen besluiten de oversteek te maken. Nederland die houdt tot dusver de boot af, sorry voor de beeldspraak... maar de eilanden ja, die schreeuwen om hulp... die zijn bang voor de mogelijke vluchtelingenstroom uit Venezuela... en Den Haag ziet dat volgens nog als een probleem van de eilanden... dat lokaal moet worden opgelost. Nou, de, Alle partijen gaan donderdag overleggen... wat dan daadwerkelijk de uitkomst daarvan moet zijn. We kort van correspondent Dick Draaier over de situatie op Sint Maarten. Het is misschien wel de grootste bedreiging... voor de volksgezondheid wereldwijd, de superbugs... Nu al sterven over de hele wereld naar schatting 700.000 mensen per jaar aan ontstekingen... die zijn veroorzaakt door dit soort bacteriën die resistent zijn voor allerlei antibiotica. Als er niks aan wordt gedaan, dan kan het aantal doden in 2050 oplopen tot 10 miljoen. Bacteriën kunnen resistent worden door onnodig gebruik van antibiotica in mensen... of in vee als varkens of kippen. Ook de producenten van antibiotica die zijn verantwoordelijk. Niet uh, in de laatste plaats India, waar een groot deel van die medicijnen worden gemaakt. Zoals in de stad Hyderbar, Hyderabad, zo heet die stad. Want daar staan enkele honderden fabrieken. Mm, het stinkt hier, zegt Shapati. Hij leidt mij rond in het dorp waar hij woont, Sultanpoor. Net buiten Hyderabad, de stad in Zuid-India. Hij laat me meer zien aan de rand van het dorp en hij zegt dat het is volledig vervuild en dat komt door de fabrieken. Recht tegenover, een van de medicijnfabrieken, stroomt pikzwart water uit een pijp. Het chemische afval stapelt zich hier al decennia lang op. En door de farmaceutische industrie is daar nog een onzichtbaar gevaar bijgekomen. Superbugs. Superbugs. Uh, er andere uh, antibiotica Kishen Raho is een huisarts en milieuactivist in dit gebied. En hij weet dat er allerlei soorten antibiotica in de lokale meren en het grondwater zitten. Daardoor worden de bacteriën in dat water resistent voor die antibiotica. En in menselijk mensenlichaam zijn die bacteriën levensgevaarlijk. Want zonder medicijn kan een simpele ontsteking fataal zijn. How can you allow it? Is het niet een crime om een persoon te Slow killing Rao is woedend over de vervuiling. Hij zegt, hoe kun je de fabrieken toestaan te opereren zonder een fatsoenlijk afvalverwerkingssysteem? Is het soms geen misdaad om de mens te doden? Door deze vervuiling sterven de mensen een langzame dood. Hier staat een vrouw in het dorp bij een waterpomp haar kleren te wassen. Ah. Dit water is alleen voor het wassen van kleren en keukenspullen. Maar ook al ziet het er schoon uit, de mensen hier weten heel goed dat het niet gezond is. Weer maar niet uit Als we drinken worden we ziek, zegt deze mevrouw. Maar van een superbug heeft ze nog nooit gehoord. Laat staan dat ze weet dat ze deze in haar lichaam kan krijgen door hier haar kleren te wassen. Can you get it from just washing yourself in yes, the water? yes. Dit is microbioloog Sheikh Ahmed Zia. En hij zegt dat de resistente bacterie zich, zoals alle bacteriën... op allerlei manieren kan verspreiden. Via water, eten, uh, lucht. Je hoeft je handen maar te wassen in het water... of hij kan in je lichaam be belanden. En het is niet ondenkbaar dat die superbugs van dit industrieterrein... in zuid india uh, via internationale reizigers naar waar dan ook ter wereld, inclusief Nederland, zullen reizen. 20 kilometer verderop staat een waterzuiveringsinstallatie... de grootste van Azië. Maar ook in het gezuiverde water wat hier uitkomt... werd onlangs nog veel antibiotica gevonden. De bestaande installaties zijn niet voldoende... om afval uit de farma-industrie te kunnen zuiveren. De techniek die daarvoor nodig is bestaat wel, maar is heel duur... Maar toch zegt hij de kosten vallen mee vergeleken met de zorgkosten waar we in de toekomst mee te maken krijgen als we niet doen. Very minimal compared to the health burden we are talking about. Hand ik, ik smeer ondertussen nog maar wat uh, desinfecterend spul op mijn handen. Bijdrage was dat van onze correspondent Aletta André uit de stad Hyderabad. Dan praat ik u om 11 minuten over zes bij over de zaken die uh,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 Het is toch een beetje een geharnaste organisatie af en toe. Dus dat vindt men lastig. Wat moeten we dan met die Ellie Lust? Moeten we die nou houden? Moeten we die nou omarmen? Of is het dan beter dat ze weggaat? En, maar uh, is dan, ligt de beslissing dan meer bij hen dan bij jou eigenlijk? Nee, niet per se. Nee, hoor, we niet hebben daar se. gesprekken over. En we gaan daar ook goed uitkomen wat de uitkomst ook gaat zijn. Bij RTL 8 Nights zat nrc misdaadsjournalist Jan Meus aan tafel. Hij vertelde over de onrust die er momenteel heerst in de Amsterdamse onderwereld. Want niemand is zijn leven meer zeker, zo lijkt het.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 Uh, en dat maakt zeg maar, die onderwereld heel erg onrustig... omdat niemand meer zich echt veilig voelt. Meeuwers overweegt goed af wat hij wel of niet schrijft over de onderwereld. Twee van zijn collega's namelijk worden beveiligd... omdat ze worden bedreigd. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel heftig. En dat betekent ook dat je, als het over dit soort onderwerpen gaat... je op de redactie wel discussies hebt over... kunnen we dit doen en uh, uh, mogen we dit doen... en uh, wat betekent dit voor onze alle veiligheid. Dus dat gesprek heb je wel en dat is op zich natuurlijk bijzonder... Uh, maar goed, aan de andere kant, uh, doe, ja, uh, denk ik dat het kan. Anders mm. zat ik hier niet, dan had ik dat stuk niet gemaakt. Terug naar Pau dan, want daar was tv presentator Bo van Everdores... te gast over zijn programma Five Days Inside, waarin hij telkens vijf dagen lang meekijkt op een bijzondere werkplek. Zo was hij al bij een tbs-kliniek en een hospice... en Bo hoopt dat zijn kijkers wat van de serie opsteken.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 Ja, bij RTL Late Night al ging het ook nog even over Ivanka Trump... de dochter van de Amerikaanse president. Journalist Anna van den Bremer die schreef een biografie over haar... en nam meteen het eerste misverstand over Ivanka uit de wereld. Ja, ze wordt natuurlijk vaak een beetje uh, weggezet als een uh, barbiepop zonder hersenen. Maar, uh, maar dat, dat is niet zo. Ze is wel heel slim en ook vooral op sociaal vlak. Want uh, nou, we kennen haar vader natuurlijk als een redelijk uh, lompe man... die gewoon zegt wat in, in hem opkomt. En zij weegt juist ieder woord heel nauwkeurig. En dat was gisteravond op Radio en tv. Nu Wang Chun. By the hill, do the next thing that you feel. We were so in base, and I danced all days. We were cool on uh, craze. When I, you, and everyone. By the hair, and pull a the and there, there, there And take your baby by the ears And play upon her darkest fears We would stop in face And I dance all days We were cool on uh, Christ When I, you, and everyone we knew Could believe, do, share in what was true I said Dance all day's love Dance all day's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 Achieve, achieve. we were so in place In a dance hall, days we were cool and crazy. When I, you, and everyone with you, you believed, do. Begon als Huang Chung, dat was het ook een beetje op zijn Chinees geschreven. Later werd het gewoon Wang Chung. Dit was een groot hit in 1984. Dance All Days. De ochtendkranten, de nieuwsites. Hier zijn de belangrijkste verhalen. Er staat op vrijwel iedere voorpagina... de Zuid-Afrikaanse apartheidsactiviste Winnie Mandela. Zij overleed gisteren op 81-jarige leeftijd. En Winnie Mandela was bekend als de voormalige echtgenote van Nelson Mandela... maar was zeker niet alleen de vrouw van Nelson, schrijft de NRC. Ze was zelf ook het boegbeeld in de strijd tegen apartheid. Niet voor niets werd ze ook Mama Winnie genoemd, meldt de Telegraaf. Maar zoals het Nederlands Dagblad benadrukt, was ze ook omstreden. Zo werd ze veroordeeld voor fraude en betrokkenheid bij een ontvoering. Toch was Winnie Mandela tot het laatst een held in de townships. Al dus de Volkskrant. De komende weken zijn beslissend voor de toekomst van de Nederlandse woningmarkt, waarschuwen experts in de Telegraaf. Aannemers, makelaars, economen en andere deskundigen, allemaal zijn ze het erover eens dat gemeenten snel moeten beslissen over extra nieuwbouw. Als er geen duidelijke aantallen worden vastgelegd, zal het tekort aan betaalbare huizen verder oplopen, denken ze. Om aan de vraag te voldoen, moeten er jaarlijks meer dan 100.000 woningen worden bijgebouwd. De experts vragen zich af of lokale politici dat in de gaten hebben en of ze ook bereid zijn om buiten de stadsgrenzen te bouwen. Ze vinden dat er centrale sturing moet komen. Het Openbaar Ministerie vervolgt consultancykantoor Beker Tilly Burke... voor het meewerken aan belastingontduiking. Het bedrijf zou in 2006 een ontoelaatbare fiscale constructie hebben opgezet... voor een voormalige klant, een ondernemer in woningdecoratie. Het Financiële Dagblad schrijft daarover. Beker Tilly Burke heeft zo'n 16 vestigingen en 700 medewerkers in Nederland. En dat het Belastingadvieskantoor wordt vervolgd is bijzonder. Het gebeurt namelijk niet vaak dat een compleet bedrijf onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek, al dus het FD. En duizenden sportverenigingen hebben hun administratie nog niet op orde voor de nieuwe Europese Privacywet, meldt het AD op de voorpagina. Die wet gaat over zeven weken in. Als dan niet duidelijk is wie bij de clubs inzage hebben in de persoonsgegevens van leden, kunnen flinke boetes volgen. Onder de nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden de regels voor het opslaan en verwerken van data strenger. En voor de vrijwilligers in het bestuur van verenigingen betekent dit veel extra rompslomp. Sportbonden, manen clubs al maanden om aan de slag te gaan. Maar ze hebben geen overzicht of dat ook overal gebeurt. De paasdagen zijn geweest. De BV Nederland begint weer. Dat betekent ook dat files staan op de Nederlandse wegen. Dennis mooi heeft het overzicht. Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, er staan al tien files. En de meeste leveren niet meer dan een minuutje of vijf vertraging op. Zitten nog geen verrassingen tussen. Op Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 richting Amsterdam. 10 minuten tussen Stroe en Hoeverlaken. Ook tien minuten vertraging op de A2. Dan Bos Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Geertruinenberg en Werkendam. Acht minuten voor half zeven is het. Het leek zo mooi, de wet die sinds 1 januari... de veiligheid op de festivals en evenementen regelt. Maar de veiligheid van rolstoelgebruikers is er niet in geregeld. En dus moet de wet worden aangepast, vindt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman... De jonge organisatie Wij Staan Op en de organisatie voor gehandicapten iedereen. die voeren daarvoor ook actie. Trudy van Rijswijk ging met twee rolstoelen naar een theaterfestival in Utrecht. Hier kan ik er niet op, dus ik moet even naar de andere kant. Nick zit in een rolstoel en maakt nu snelheid... om te proberen het festivalterrein op te komen. Appetij. We zijn er. Marianne Dijksoorn is hier ook. Zij is... Uh... Behalve dat ze wat lastig loopt. Uh, ook expert op het terrein van uh, festivals en evenementen. En hoe je daar nou het beste in komt. Maar nou mag je me eens vertellen wat er nou mis is met dat nieuwe besluit om eruit te komen. Uh, daar staat nu in de verordening dat zeg maar, een uh, doorganger zeg maar, uh, minimaal 50 centimeter moet zijn. En per vluchtroute maar één route van 85 centimeter of breder. Gaat dat lukken, Nick, denk je? Uh, nee, dat gaat helaas niet lukken. Want zeker niet als er bijvoorbeeld paniek is en je moet tegen de stroom in je wegvechten. Mensen die in paniek zijn, die kiezen toch logischerwijs voor zichzelf. En daardoor zal dat nooit gaan lukken. Dat zou echt een uh, slagveld worden. Als we nou hier rondkijken, hoe zou dat dan kunnen? D dit is breed genoeg, dat ziet er ook goed uit. Het enige nadeel is dat het stoepje erg scheef is. Dus doe je dat met een grote snelheid, als je dus echt super in paniek zou zijn... dan val je met rolstoel en al om. Dus dat moet je echt gecontroleerd doen, anders dan gaat het niet goed. Een mini-theater. Marian, één ding is dus die, die, die, die doorgangen. 85 centimeter, dat is niet genoeg. Um, een ander ding is de breedte van de palen, heb ik me laten vertellen. 1,10 er is uh, 1,50 meter nodig als een rolstoelgebruiker wil manoeuvreren of een uh, hoek om wil. Dat is eigenlijk maar gewoon hopen dat, dat je de goede kant op gaat. Als je de verkeerde kant op gaat, dan zit je dus gewoon als een rat in de val. En dat mag natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. Eigenlijk moet de regelgeving zo zijn dat de maten die Marjan net duidelijk zei overal gewoon zijn. Zodat je overal veilig eruit kan en niet op maar één plek. Er zijn hier allemaal theatervoorstellingen. En er is een grote tent waar je wat kunt drinken. Nick, als jij nou uh, hoort hoe de regels zijn en wat ze bedacht hebben... Ga je dan met een goed gevoel naar zo'n festival? Zo, als ze de regels volgen, dan is er eigenlijk geen veilige uitgang voor mij. Of in ieder geval niet genoeg. Dus ik zou niet met een veilig gevoel en met een gerust hart daar naartoe kunnen gaan. Ze heeft absoluut gelijk. Um, ik kan me zeker voorstellen, als je in een rolstoel zit en je moet naar die ene veilige uh, uitgang gaan... en die is niet direct zeg maar, op je netvlies en je moet er echt uit vanwege een calamiteit... Ja, dan moet je eigenlijk tegen de stroom van mensen in. Dus dat is totaal niet veilig. Ook hier loopt mevrouw Linda Voortman van GroenLinks. De brandweer zegt... jullie moeten maar overleggen met de organisatie... als je naar zo'n festival wilt of naar een kermis... Of een buitenevenement. Is dat redelijk van ze? Nee, ik vind dat niet uh, redelijk. We hebben gezegd, toen we de wet behandelden, dat er sprake moest zijn van algemene toegankelijkheid. Nou, en hier is dat duidelijk niet het geval. Wat ik denk dat er moet gebeuren, is dat deze algemene maatregel van bestuur, nog een vrij nieuwe uit januari volgens mij, uh, dat die moet worden aangepast. Dat is de beste oplossing, zodat ook mensen als de brandweer en organisatoren van dit soort festivals, dat die gewoon weten, wat zijn de regels, hoe zit het met, uh, eh, bijvoorbeeld zaken als nood, uh, nooduitganger, wat hier terecht door de deskundigen wordt uh, aangegeven... dat ze gewoon weten waar ze aan toe uh, zijn. Ja, Ik heb het de brandweer voorgelegd. Maar die hebben zoiets van... mevrouw, we hebben hier 10 tot 15 jaar aan gewerkt. We zijn blij dat er wat is. We gaan er echt niet opnieuw over beginnen. De wet is de wet en die zegt toegankelijk, ook voor mensen met een beperking... wat er nu moet gebeuren, dat is dat, dat, dat die algemene maatregel van bestuur... dat die wordt aangepast. En GroenLinks zal dat dus ook aan, aan het kabinet vragen. Dat moet gewoon allemaal goed geregeld worden. En wij zullen dus vragen om dit te herzien. De bijdrage was van Trudy van Rijswijk. Charlie Poet is een Amerikaanse zanger uit Rumson, New Jersey. In 2009 begon hij met zijn eigen vlog op YouTube... waarin hij onder meer a cappella-versies van bekende hitsong. Talkshow-host Ellen DeGeneres, die zag dat en nodigde hem uit in haar show. En dat was eigenlijk de grote doorbraak. Intussen heeft Charlie al een paar wereldwijde hits achter zijn naam staan. Op 11 mei verschijnt zijn nieuw album, Voice Notes geheten. En daar staat een heel mooi duet op met James Taylor. Die is intussen 70. Hoeft geen nadere introductie. Dit is Change. Down on our sisters and brothers Isn't love all that we got? Mm -hmm. Don't we know everyone's got a father and mother The day we know we're all the same Together we can make that change Look around, there are too many of us crying And not enough love to go around oh. Oh, what a waste, another day, another good one dying But I know that the world will change the day We know we're all the same be to deny somebody of the chance to be their selves mm -hmm, mm -hmm. what a waste it would be if we heard Taylor samen en Het lied heet Change. Het is nu half zeven. NPO Radio 1. En hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. De politie in Amsterdam geeft vanochtend beelden vrij van de man die vermoedelijk Redouan B heeft doodgeschoten. De broer van de kroongetuige in het proces over de Mokro-oorlog werd vorige week vermoord. De verdachte werd dit weekend aangehouden. De politie is nog op zoek naar de gedumpte kleding. die is gedragen bij de liquidatie. en geeft daarom de beelden vrij. Poolse en Roemeense arbeiders zijn niet meer welkom... in een aantal Nederlandse gemeenten, schrijft Trouw. Maastriel, Zuidplas, Zalbommel en Tiel... willen op die manier woonwijken leefbaar houden. De gemeenten zeggen dat buurtbewoners klagen over geluidsoverlast... en straten die volstaan met auto's met Oost-Europese kentekens.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 En het dak van een tankstation langs de A58 in Zeeland is ingestort. Het dak ligt deels op de plek waar je normaal kan tanken. Het pompstation was niet open toen het incident gebeurde. Niemand raakte gewond, maar de ravage is groot. Hoe het dak kon instorten is nog niet bekend. Het weer vanochtend op veel plekken wisselvallig. Later op de dag vanuit het zuidwesten regen, mogelijk met onweer. Het wordt wel een stuk warmer dan met Pasen, 15 tot 18 graden. Fiele nieuws, Dennis Mooij. Het zijn voorlopig alleen de dagelijkse files, dus zonder verrassingen... die voor veel vertraging zorgen, of veel. Een kwartier heb je op deze wegen vertraging. Er staan trouwens nu 22 files en die leveren over het algemeen... dus maar een paar minuten vertraging op deze dus niet. Een kwartiertje, allemaal A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... tussen Stroer en Barneveld, 8 kilometer. A2, Den Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel, 6. En de A27 van Breda naar Utrecht, eerst tussen Geertruinenberg en Gorkum, 11 kilometer. En bij Lexmond weer 5 kilometer file.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 Volg dan de tweedaagse cursus Actief in overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Design, kunst, archeologie, oorlog, verzet, wetenschap, natuur, techniek. Ontdek ons echte goud. Dichterbij dan je denkt. Kijk op Nationale Museumweek.nl. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in overnames op AlexvanGroningen.nl. 3,5 minuut over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En we gaan praten over Winnie Mandela, 81 geworden dus. Gisteren overleed ze, toen haar man Nelson Mandela in de gevangenis zat, nam zij het stokje over en vocht ze tegen het blanke regime. Stond ook bekend als een harde vrouw. Veel militanter dan Nelson Mandela. En ze werd achtervolgd door schandalen. Toch wordt ze nu in Zuid-Afrika vooral herdacht als een van de drijvende krachten in de anti-apartheidstrijd. Fale zuid Africa. It is with a profound sense of loss and deep sadness that we have learned of the passing away of Nima de Gizella Mandela. Mama Mandela, moeder van de natie, noemde ook de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa haar gisteravond, terwijl hij live op TV zijn condolences aanbood aan haar familie. Vandaag hebben we een a moeder, een a grootmoeder, een vriend, een kameraad, een leider verloren. Terwijl haar man Nelson Mandela 27 jaar lang in de gevangenis zat, werd zij een van de gezichten van de anti-apartheidsstrijd. Zegt ook anti activist en familievriend van de Mandela's Tokyo seksuele. She Winnie Mandela werd zelf gevangen genomen, werd gemarteld, maar ging door. Ze was een vechter en ze was veel radicaler dan haar man en zag veel minder een toekomst van verzoening voor zich, vertelt de Zuid-Afrikaanse journalist Ridit Labi. Mandela's politiek in the 27 he in mm. Mandela werd milder. He saw and as the way Mandela zag de regenboognatie voor zich. Winnie was niet onomstreden. Ze werd veroordeeld voor fraude en betrokkenheid bij de moord... op een 14-jarige ANC-activist. Haar zonden worden ook in Zuid-Afrika na haar overlijden opnieuw besproken. Maar de boventoon voert toch de dank voor haar opofferingen. Think South know how much this woman has Ik denk niet dat Zuid-Afrika beseft hoeveel zij heeft opgeofferd. Yet to We moeten haar danken... For what she did for South na de vrijlating van Mandela werd ze steeds meer de vrouw en al snel de ex-vrouw van. Een moeilijke rol vond ze zelf en daar sprak ze ook over. In zijn schaduw. Toch bleef ze de naam van de man die haar leven zo heeft gevormd dragen, ook na hun scheiding. Als zuid we passen we our condolences aan de Madigizela. En Mandela families Langzaam vallen steeds meer anti-apartheid activisten weg die de oude waarden van het ANC belichamen van een beter leven voor iedereen in het land en gelijkheid. En dat valt Zuid-Afrika zwaar. Your loss is our loss as well. May her soul rest in peace. Thank you. En Van Gelder zette de zaak rond Winnie Mandela op rij. ik raad verder met Bart Luierink, hij is Zuid-Afrika-kenner... en hoofdredacteur van ZAM Magazine, een blad over Zuid-Afrika. Meneer Luierink, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat Winnie Mandela nu de geschiedenisboeken in? Ja, ik denk om te beginnen als een onverzettelijke vrouw... iemand die een groot deel van haar leven in het teken heeft gezet... van die strijd tegen de apartheid, als een onafhankelijke vrouw... Iemand die niet de vrouw van... we hoorden dat in de reportage van Ellen al even voorbij komen... Uh, niet de vrouw van Van Nelson uh, wilde... zij maar een eigen rol opeisen in die strijd. En een, ja, ook een door de strijd en door de ervaringen geharde vrouw. Ze zegt in de eerste biografie die van haar verscheen... al eind jaren zeventig, Part of My Soul... ik heb de methoden van de vijand overgenomen... En Daardoor heeft ze natuurlijk in de jaren tachtig uh, in de nodige moeilijkheden geraakt. Uh, maar het is die ingewikkelde knoop, die ingewikkelde combinatie van dingen... die haar, denk ik, tot een, uh, een Zuid-Afrikaanse uh, vrouw maakt... Uh, die uh, voortkomt uit de tijd van de apartheid. Ja, u, u zei het al, want ze heeft ook wel genoeg problemen gehad. Uh, niet onomstreden. Nee, zeker niet uh, onomstreden. Uh, uh, er zijn natuurlijk, zij heeft in de midden jaren tachtig uh, haar verbanning doorbroken. Zij was door het toenmalige apart, apartheidsregime verbannen... naar een, uh, een dorpje in uh, de Vrijstaat, een negorij. Ik ben er wel eens geweest, een, een zanderig vlakte... waar echt helemaal niets te doen was... waar ze in hun ogen dus geen kwaad kon... Als dat huisje door uh, mensen van het regime uh, in 84 85 in de brand gestoken wordt... dan besluit ze om dat achter zich te laten een keer terug naar Soweto... en omringt zich daar met allerlei mensen. Soweto verkeert in die periode in staat van oorlog. Zo zou je dat wel kunnen zeggen. Met tanks van het leger op elke hoek van de straat... met informanten van de politie. Overal een sfeer van paranoia en achterdocht en van onderdrukking. Uh, en in die omstandigheden uh, waar zij een, een leidende rol op zich neemt... in de strijd uh, tegen de apartheid en het verzet... veel jonge mensen om zich heen verzamelt... maakt ze zich ook kwetsbaar voor de infiltratie van de politie. Ze is niet altijd heel erg zorgvuldig geweest in de keuze van mensen om haar heen. Nog even los van de vraag hoe zorgvuldig je in dat soort omstandigheden kunt zijn... en daar zijn dingen gruwelijk misgegaan. Ja, het verhaal van die stompie, hè? die, die uh, jongen die vermoord is... Ja, ja, dat is een van die voorbeelden. Een jongen die uh, uh, naar Johannesburg was gevlucht. Die kwam van elders uit een ruraal gebied. Uh, speelde daar al op heel jonge leeftijd een, uh, een rol in de strijd tegen de apartheid. Hij werd de generaal genoemd. Uh, hij is vijf, zes keer gearresteerd. Hij is, denk ik, veelvuldig mishandeld, gemarteld door de politie. Ik heb goede... Uh, reden om aan te nemen van bronnen gehoord... dat hij misschien ook wel inderdaad voor de politie werkte. Dat hij uiteindelijk gedwongen is geweest... om onder uh, invloed van marteling... Om, uh, om, om, om informatie aan de politie door te geven. En met die jongen is ja, afgerekend. Hij is verdwenen eerst. Er is een tijd uh, nagezocht. Hij is uiteindelijk gevonden was vermoord door leden van een voetbalteam... dat Winnie had gevormd. Uh, op zichzelf was dat een, uh, niet zo'n gek idee. Jonge mensen die niks te doen hadden en iets om handen moesten hebben. Ze dus had een voetbalteam gevormd. Wat uiteindelijk ook als haar bodyguards opereerden. Dat team was zo lekker als een mandje. Daar zaten mensen van het regime in. Politiemensen later, toen die zaak helemaal doorgespit is... tijdens de waarheidscommissie... bleken er al drie, vier van die voetmen, van mensen van het voetbalteam... waaronder de moordenaar van Stompie, mm. uh, politieinformant uh, te zijn... Uh, ja, zo is als een einde gekomen. Dat is een zaak die natuurlijk... Uh, uh, ja, zij is daar vermoedelijk niet zelf direct bij betrokken geweest. Het is helemaal niet duidelijk of ze opdracht heeft gegeven. Dat weten we gewoon niet. Er zijn tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Maar dat is een zaak die wel aan haar is wow. blijven kleven. Ik zei het daar straks al. Zij was ook de stem van uh, ja, de, de anti-apartheidsbeweging... toen Mandela natuurlijk vast zat en, en niks kon. Ja, nou ja dat, kijk, in de jaar, Mandela wordt in 1964 naar Robbe Eiland verbannen met zijn makkers. In de jaren daarna, de hele ANC-leiding wordt of gevangen gezet... of uh, uh, wordt in ballingschap gedwongen. Het ANC is vleugellam gemaakt, tot zwijgen gebracht, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En zij is in die periode, totdat in 1976 de scholieren in Soweto in opstand komen eigenlijk de stem van het verzet. Een van de weinigen die, die uh, daar nog uh, uh, min of meer vrij is. Ze is natuurlijk altijd getreiterd dan achtervolgd... maar ze is dat het grotendeel deel van de tijd niet gevangen. En heeft dus uh, het ideaal, de droom van het ANC, uh, kunnen verwoorden. Uh, en dat is eigenlijk uh, tot, tot, tot diep in de jaren tachtig uh, zo gebleven op een gegeven moment want ja, het was eigenlijk een twee-eenheid hè, Nelson en Winnie Mandela werd in één adem genoemd, maar uiteindelijk was daar toch ook de scheiding tussen die twee. Ja, die gevangenschap van Mandela, dat heeft uiteindelijk denk ik in die relatie toch een enorme schade aangericht. Er zijn allerlei verhalen in omloop van wat er nu precies gebeurd is. Uh, het, is een, ja, het is een tragische breuk geworden. die uh, ja, in de loop van de jaren negentig zich voltrokken heeft. Uh, overspel zou daarbij een rol hebben gespeeld. Overmatig uh, bestedingsgedrag van Winnie. Ja, dat, zijn, dat, dat, dat is een donkere pagina in, ja. die, uh, in die relatie. Ik, ik begrijp wel dat, dat zij erbij was toen hij overleed. Hè? Ja, het zijn de. Uh, mevrouw Machel, waarmee Mandela op zijn tachtigste verjaardag in het huwelijk trad in uh, 1998, die heeft heel veel uh, gedaan om ze op de een of andere manier weer bij elkaar te brengen. Uh, ik heb van vrienden van Mandela gehoord die hem in de aanloop naar zijn sterven uh, vijf jaar terug in het ziekenhuis bezocht in de periode dat hij nog kon praten. De laatste paar weken was dat eigenlijk niet meer het geval, maar Daarvoor dat ze binnenkwamen en dat Winnie en Graça, Marcel daar zaten, en dat hij zei: Ja, ik ben hier met mijn twee vrouwen. Ja. Uh, en dat, uh, dat is in hoge mate te danken aan, uh, aan mevrouw Marcel. Ja. Uh, die, daar, ja, geen, geen, die daar niet moeilijk over deed. Ik maar, zo. Meneer laid ik nog één ding. Want uh, het gaat natuurlijk met Zuid-Afrika de laatste tijd niet goed. Uh, ook uh, op, op uh, gedoe, ook rondom Jacob Zouma, de, de voormalig leider. Corruptie. Bemoeide zij zich daar nog mee? Op de achtergrond? Ja, zij heeft zich in de afgelopen jaren verschillende keren sterk uitgesproken. Tegen de corruptie, ook tegen de. Armoede in Zuid-Afrika. De kloof tussen rijk en arm is in de periode... dat Mbeki en daarna Zuma aan de macht zijn geweest... eigenlijk alleen maar groter geworden. Uh, zij was ook aanwezig op het, uh, de conferentie van het ANC in december... waar Zuma werd afgezet. En heeft dus uh, op de achtergrond uh, zeker een rol gespeeld... bij het, uh, bij het vertrek van uh, Zuma. Hij is natuurlijk een paar maanden terug afgetreden als president en Ramaphosa is, uh, is aangetreden. Um, dus uh, soms in uh, omvloerste, bedekte termen... soms wat duidelijker heeft ze stelling genomen tegen, tegen Zuma... Uh, en de kant van Ramaphosa gekozen. Ja. U staat op het punt om te vertrekken hè, naar Zuid-Afrika. Ja. Was, ja, al, was al gepland, uur. geloof ik. Allemaal gepland al, ja. ja, totaal toeval. Dus u treft daar een land aan dat uh, toch uh, in rouw is? Nou ja, dat, dat zal ongetwijfeld uh, zichtbaar zijn... Ik... Het regende al berichten gisteren vanaf het moment dat het bekend werd gisteren op de sociale media. Er is nu een officiële begrafenis aangekondigd voor 14 april. En Ik heb geen enkele twijfel dat uh, duizenden, honderdduizenden mensen... op de een of andere manier uiting zullen geven aan hun verdriet. Ja. Bedankt voor uw verhaal. Bart Luierink, Zuid-Afrika-kenner en hoofdredacteur van ZAM Magazine. Een blad over Zuid-Afrika. We spraken over het overlijden van Winnie Mandela. Dan onze verslaggever van dienst vanochtend, die is intussen ook op pad. Dat is Matthijs van der Wiel. Matthijs, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jurgen. En waar ga je naartoe? Naar het Van Vredeburg College in Rijswijk. Want, Jurgen, vandaag beginnen de eindexamens. Huh? Ja. Huh? Huh? Dat is al pas veel later altijd, ergens in mei, ja... Want dan hebben we het over het VWO en de HAVO-examens... waar altijd heel veel aandacht voor is. Maar vandaag beginnen de praktijkexamens voor het VMBO... En dat wist je misschien niet. Dat is toch de meerderheid van uh, de eindexamenkandidaten die zitten op het VMBO. En zijn eigenlijk dus veel belangrijker dan uh, ja, de aandacht die ze krijgen normaal gesproken. Want voor deze examens is meestal heel weinig aandacht. En heel belangrijk ook omdat de arbeidsmarkt staat te springen om die leerlingen als ze straks klaar zijn met hun opleidingen. Dus uh, ja, we gaan ze in het zonnetje vanochtend. Even horen hoe dat gaat. De eindexamens, praktijkexamens in het VMBO vanaf die school in Rijswijk. Nou, daar zullen de fans van het VMBO blij mee zijn... want we krijgen inderdaad heel vaak ook mailtjes... Hè, als we dan weer aandacht besteden aan de examens. De examens zijn begonnen ja, en dan krijgen we mailtjes... Ja. mailtjes ja. van mensen die zeggen nee, maar wacht even... het VMBO was al uh, bezig. Dus uh, dat gaan we dan nu bij deze vandaag rechtzetten. Als je daar bent, horen we meer van je. Martijs van der Wiel was dat. En dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. <middels> De controle op de geluidsoverlast door vliegverkeer van en naar Schiphol... faalt in alle opzichten. De inspectie, die de regels moet controleren, geeft zelf toe... dat bij overtredingen niet wordt opgetreden. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit correspondentie... tussen de inspectie en omwonenden. Volgens de afspraken moeten zoveel mogelijk vliegtuigen vertrekken... vanaf banen die het minste overlast opleveren. Maar die kunnen al het verkeer niet aan... waardoor andere banen vaker worden gebruikt dan de bedoeling is. Omwonenden van Schiphol stappen vandaag naar de bestuursrechter en zij eisen dat de inspectie gaat handhaven en optreden. Steeds meer criminelen en kopstukken van de mokromafia... zijn bereid om verklaringen af te leggen bij de politie. Dat schrijft de Telegraaf. En volgens de krant komt dat doordat leiders... binnen de criminele organisatie geweld gebruiken tegen eigen mensen. Ze worden niet alleen schutters gedood... om te voorkomen dat ze hun mond voorbij praten... maar ook leden die kleine klusjes doen. Een kleine fout kan al leiden tot vergeldingsacties. Kroongetuige Nabil B. is een van de mensen... die met justitie praten over kopstukken van de mokromafia. En zijn broer werd vorige week geliquideerd. Avatar is overal, schrijft de NRC. En dan gaat het niet over de film, maar over een sectarische groepering... die volgens de krant lijkt op Scientology. NRC schreef eerder al over gevorderde cursisten... zogeheten wizards en masters... die invloed uitoefenen in gemeenten en op particuliere scholen. Maar ook in het reguliere onderwijs, de zorg en de politie... zijn avatar-adepten actief, schrijft de krant nu. Ze proberen vaak collega's, familieleden en kennissen over te halen... om ook cursussen te volgen en passen avatar technieken toe op hun werken, al dus de NRC. En mensen die geen woning kunnen vinden in de Randstad... vestigen zich met honderden tegelijk op Veluwse campings en vakantieparken. Daar bezetten ze illegaal plekken die voor toeristen zijn bedoeld... blijkt uit onderzoek van de organisatie Vitale Vakantieparken. Het AD schrijft daarover en ook televisieprogramma De Monitor... besteedt er vanavond aandacht aan. Door lange wachtlijsten voor huurwoningen in grote steden... gaan mensen op zoek naar een alternatief. En zo stromen de campings vol met woonvluchtelingen. Stedelingen die jarenlang illegaal in vakantie, vakantiehuisjes wonen. Waar staat het stil, Dennis mooi. Op de A1 richting Amsterdam is het vooral dringen. Vanuit Apeldoorn naar Amersfoort heb je een half uur vertraging... tussen Stroe en Voorthuizen. Er staat vijf kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Veghel en Zalbommel 9 kilometer. En dat kost je zo'n 20 minuten extra... En een klein half uurtje vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein, 6 kilometer. De enige verrassing staat op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Ik bedoel, er dus staat normaal al file, maar nu iets meer. Vanwege een kapotte auto bij Gorkum is uh, daar de rechterrijst ook dicht. Tussen Geertruinenberg en Gorkum heb je 20 minuten vertraging. En een klein half uurtje extra op de A28 richting Utrecht... tussen Harderwijk en Strandhorst. Dit is eigenlijk het nummer van Marvin Kay. in de uitvoering van Robert Palmer nu. Mercy. See mercy me. blue-eyed soul van deze Robert Palmer, 1991... Mercy, mercy me and I want you. Twee nummers van Marvin Gaye. Het is um, zes minuten voor zeven. De klant is koning, de buikpatiënt ook. Onder dat motto biedt de Maag-lever-darmstichting... vanmiddag een petitie aan in de Tweede Kamer. De stichting wil meer openbare toiletten. Vooral in drukke winkelcentra... zou er elke 500 meter een openbaar toilet moeten zijn. Benique Toll is directeur van de Maag-lever-darmstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. 500 meter, hoe komt u aan die norm? Ja, die norm hebben we ontwikkeld op basis van onderzoek. We hebben ontdekt bij buikpatiënten dat zij uh, ongeveer de helft geeft aan... ik heb vanaf het moment dat ik aan krijg, heb ik vijf minuten om een toilet te vinden. En als het langer duurt, gaat het mis. En die vijf minuten, als je die doorvertaalt naar een aantal meters lopen... dan kom je op die 500 meter uit. En dan bedoelt u met openbare toiletten echt uh, waar je zo naar binnen kan lopen? Dus niet in winkels of zo? Uh, dat, dat kunnen openbare toiletten zijn, maar dat mogen ook, dat noemen wij dan opengestelde toiletten zijn. Dus het kan ook zijn dat in de bibliotheek het duidelijk moet worden dat je daar kunt. Of uh, nou, in het gemeentehuis, uh, noem maar op. Dus dat soort uh, meer publieke uh, uh, gebouwen. Dus toiletten die er al zijn, dat die gewoon uh, toegankelijk worden. Uh, en kenbaar gemaakt worden dat je daar mag. Maar het kan ook in winkels of in horeca-gelegenheden uh, zijn. Want uh, hoe is dat nu dan? Uh, dat je, dat je, als je bijvoorbeeld een winkel binnenkomt, uh, kan je dan altijd naar het toilet als je, dat echt, echt, als je echt nodig moet? Nou, we horen heel veel schrijnende verhalen van buikpatiënten, met name, maar ook mensen met blaasproblemen, dat ze heel vaak gewoon niet mogen, dat ze geweigerd worden. En het is al gênant om het te moeten vragen. En uit te moeten leggen dat, je, dat er iets met je aan de hand is... en dat je het echt dringend nodig hebt. En um, nou, we horen in ieder geval uit dat onderzoek bleek ook... vier op de tien mensen wordt geweigerd... ondanks dat ze vertellen dat ze patiënt zijn... en dat ze echt dringend een toilet nodig hebben. Ja. En dat, dat maakt ook wel duidelijk waarom het in die winkels... Uh, niet uh, de enige oplossing uh, kan zijn of in horeca. Want uh, vaak hebben winkelketens... Uh, zijn daar helemaal niet op ingericht dat mensen daar kunnen. Dus wij begrijpen best dat het personeel zegt... nee, sorry... Het kan niet omwille van de veiligheid of uh, mensen moeten meelopen naar achteren, ik sta alleen. Uh, dus het is niet per se onwil, maar we hebben het gewoon uh, over de hele linie in Nederland niet goed geregeld met elkaar. En waar moet een openbaar toilet dan verder aan voldoen? Wij uh, vinden het belangrijk dat het uh, toegankelijk is. Uh, dus los van de plek waar die staat, uh, uh, dat hij ook voor mensen met een beperking uh, uh, toegankelijk is. Het liefst schoon natuurlijk. En er is één belangrijk element, dat het is een, een prullenbakje. Want voor stoma-dragers is het heel erg belangrijk, en voor mensen met incontinentieproblemen ook, dat ze ook hun materiaal achter kunnen laten op een, ja. en niet in een tas hoeven te verstoppen bijvoorbeeld. Die, die oproep doet u natuurlijk omdat die norm van die 500 meter nu lang niet wordt gehaald. Uh, kennelijk, We, hebt, u, hebt u wel onderzoek gedaan in gemeente? Hoe staat het erbij dan? Eigenlijk wat wij zien is dat we op basis van de gegevens in de hoge nood-app. Dat is een app waar mensen hun toilet kunnen aanmelden. En we zijn ook met gemeentes in overleg om ervoor te zorgen dat zij hun toilet aangemelden. Uh, daar zien we dat het eigenlijk het lijkt soms goed te gaan. Maar in de praktijk uh, voldoet eigenlijk geen enkele gemeente echt aan de norm. En er zijn wel een aantal gemeentes, waaronder ook twee hele grote, heel actief bezig nu. Daar zijn we heel blij mee. Uh, Rotterdam loopt voorop. Die zijn echt uh, voornemens om het in de stad om een gastvrije stad te willen zijn, een maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het echt te gaan regelen. Uh, dat doen ze niet alleen zelf, dus door aparte units te plaatsen, maar ook uh, door uh, lokale ondernemers op te roepen en, uh, en horeca om met elkaar het probleem op te lossen. Uh, in Utrecht is dat ook zo. Dus daar uh, worden nu allemaal openbare units geplaatst in parken, die bijvoorbeeld druk bezocht worden. Uh, nou, we, zien, we zien een hele mooie ontwikkeling nou. uh, afgelopen jaar. Maar we zijn er nog lang niet. Ik wou net zeggen, er valt nog hele slag te hele maken. Deel. En die ja. andere gemeenten kunnen dus een voorbeeld nemen aan Rotterdam en Utrecht. Vandaag in ja. ieder geval probeert u de zaken op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Zeker weten, ja. Dank voor de uitleg. Bernie Toll is dat, directeur van de Maag, Lever en Darmstichting. Gaan vandaag dus een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer.